Vijf uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Honderden websites van de overheid stappen de komende dagen over op een ander beveiligingssysteem. Dat gebeurt na een actie van hackers gericht tegen het bedrijf DigiNotar. Dat bedrijf geeft de beveiligingscertificaten uit voor onder meer de Belastingdienst en DigiD. Na spoedberaad maakte minister Donner van Binnenlandse Zaken vannacht bekend dat hij DigiNotar niet meer vertrouwt... en dat er snel certificaten van een andere leverancier moeten komen. De olieproductie in de golf van Mexico draait op halve kracht vanwege de tropische storm Lee. Veel olie- en gasplatforms zijn geëvacueerd en liggen daarom stil. Lee verplaatst zich heel langzaam richting de zuidkust van de Verenigde Staten... waar hij later dit weekend wordt verwacht. Weerkundigen zeggen dat er 50 tot 60 procent kans is dat de storm zal uitgroeien tot een orkaan. Maar het grootste probleem is de regen. Plaatselijk kan een halve meter vallen... In delen van Louisiana en Mississippi regent het nu al. De gouverneurs van die staten hebben de noodtoestand uitgeroepen. Een Duitse veerboot met 170 passagiers is gisteravond vastgelopen op weg naar het eiland Sult in de Noordzee. De boot wacht op hoog water om los te komen. 89 passagiers slapen vannacht aan boord. De rest kon op tijd door andere boten worden opgepikt en verder varen. De 32 meter lange Duitse veerboot is niet beschadigd. Waarschijnlijk is de boot vastgelopen door een inschattingsfout van de kapitein. Tennisser Robin Haase is uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor in vijf sets van de als vierde geplaatste Brit Andy Murray. Ook oud-winneres Maria Sharapova redde het niet. Zij verloor in drie sets van de Italiaanse Flavia Penetta. Het weer, eerst op veel plaatsen mist, daarna wordt het een zonnige dag... met maxima van 24 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. Tegen de avond kan in het westen een regen- of onweersbui vallen. Morgen veel bewolking, gevolgd door regen en onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het vier uur alweer van nachtvluchten van zaterdag 3 september 2011. Straks tussen zes en zeven is de gelauwerde tekenaar Peter Pontiac onze gast. Nu keren we terug naar Remco Kampert, met wie Wim Brands in 2009 uitvoerig sprak. U hoorde van het interview al de eerste twee uur. Het laatste uur volgt nu. In de loop van zijn carrière ontving Remco Kampert vele prijzen... waaronder de PC-Hoofdprijs in 1976 voor zijn poëtische oeuvre. Vijftien jaar daarvoor verscheen Het Leven is Verrukkelijk... en nu, vijftig jaar na dato, staat deze eerste roman van Kampert Centraal... in de zesde editie van Nederland Leest. Tijdens de campagneperiode, dit jaar van vrijdag 21 oktober... tot en met vrijdag 18 november, wordt een speciale editie van het boek... door de openbare bibliotheken gratis aan hun leden verstrekt. Een prachtige kroon op het werk van Remco Kampert... die inmiddels 83 jaar oud is. Wim Brands vervolgt zijn interview met de schrijver... voor wie hij al lange tijd veel bewondering koestert. Ja, en... Welkom bij het derde uur van de eerste aflevering van onze zomeravonden. Deze zomer portreteren wij vertegenwoordigers van het Nederlandse culturele leven. Smaakmakers, zeg maar. En ik bijt vanavond het spits af met Remco Kampert. Toen mij werd gevraagd wie zou jij graag willen spreken... wist ik direct dat ik Remco Kampert wilde interviewen. Lang wilde interviewen. En dat niet in de laatste plaats, omdat hij de schrijver is... van wat ik beschouw als het mooiste Nederlandse gedicht dat er bestaat. En dat is een heel kort gedichtje. Het komt ook ter sprake in het lange gesprek... dat ik op een woensdagmiddag, voordat hij naar de film ging... met zijn vrouw, met Kampert, had in zijn Amsterdamse woning. Dat gedicht, dat las ik ooit. Ik denk dat ik... Uh, ik weet niet hoe oud ik was. Ik weet wel hoe oud ik was toen ik James Dean en het verdriet las. Dat was overigens ook een aanleiding dat ik naar Kampert toe wilde. Dat heb ik verteld en Kampert heeft het hele verhaal in het vorige uur voorgelezen. Dat verhaal las ik ooit en toen dacht ik zo moet je schrijven, zo wil ik ook schrijven. En op de achtergrond weer klonk die prachtige blues van dat lichtvoetige verhaal. Want Kampert is misschien wel de schrijver die de meest uh, lichtvoetige stijl van de Nederlandse literatuur in zijn vingers heeft. Maar goed, nu dat gedicht. Dat gedicht las ik ooit. Ik weet niet hoe oud ik was. En toen dacht ik... mijn god, dat je zo'n gedicht kunt maken. Het is heel simpel. Ontroerend. Onhandig. Zoals vuilnisauto's die hard rijden. En dan hoef je maar vuilnisauto's te zien. En je begrijpt wat kampert met dit korte gedichtje... waar niks voor en niks na kan bedoeld. Goed. Ik spreek hem dus op een woensdagmiddag. Hij vond het goed dat ik langskwam. Ik had hem ook verteld, ik ga je twee uur lang onafgebroken interviewen. Als je opstaat om water te halen, loop ik met je mee. Als je naar het toilet gaat, dan uh, loop ik niet met je mee. Maar dan beschrijf ik wel wat er in je kamer uh, ligt, hangt en staat. Ik ben een camera die even niet uitgaat, zeg maar. Een recorder die blijft lopen. We zijn op het punt aangekomen dat uh, Kampert vertelt dat hij lange tijd heeft gedacht... dat er toch ook een soort breuk in een kunstenaarschap moet zitten. Hij mijmt aan het begin van dit uur... over hoe dat kunstenaarschap er dan uit zou moeten zien. Remco Kampert. Ja, ik heb steeds het gevoel dat... Uh... of steeds het gevoel... maar lang het gevoel gehad dat ik een... Uh... ook met kunstenaarschap dat daar een breuk bij hoorde. Eigenlijk een breuk met uh, je familie... of. Of met je milieu. Of met jezelf. Of met jezelf totaal in de war raken. Dat zou kunnen, ja. Maar dat is me ook niet erg gelukt. Heb je ook nooit periodes gehad van... Uh, ja, ik ga je niks aanpraten nu, hoor. Maar van hele diepe, diepe depressies die jaren duurden? Nee. Nee. Niet zo diep, in ieder geval. Wel eens gedeprimeerd eerder. Hè? Maar een depressie, nee, nooit, nee. En dat was wel een tijd dat, ik, dat het werken dat het schrijven niet goed ging. Of zo. Dat voelde ik me verdrietig over. En toen heb ik dan voor het eerst en het laatst een soort baantje gehad. En dat duurde anderhalf jaar. Toen, toen begon ik weer te schrijven. En dat dat, dat was soort, beschouw ik nu achteraf meer als een soort noodzakelijke pauze. Die, een pauze die kennelijk noodzakelijk was in die tijd. Van, waarom, waarom lukte dat schrijven toen niet? Ja. Oké, okay, voor een deel heeft dat met drank te maken wel. Ik was behoorlijk aan het drinken in die tijd. En uh, zwierf met vrienden rond uh, door het nachtelijke Amsterdamse leven. En, zo. En, en er waren meer dingen aan de hand. Ik had een uh, huwelijk achter de rug. En, uh, wat uh, niet goed was afgelopen. En uh, mijn kinderen waren niet bij mij en dat had ik ook niet aangekund. Trouwens, die waren bij de moeder en dat, uh, terecht uiteraard. Maar uh, dat, ik voelde me... Ik dacht, ik heb het leven niet goed. Uh, het schrijven pakken, kan ik wel goed aanpakken, maar ik heb het leven niet goed aangepakt. Want je hoort natuurlijk... Uh, ja, je hoort getrouwd te blijven en bij je kinderen te blijven. En, zo, en dat was uh, misgegaan. Maar had je toen niet bijvoorbeeld... Ja, maar wacht even. Had je toen niet bijvoorbeeld met dat, met dat misgaan van het opvoeden van die kinderen... bijvoorbeeld ook al gelijk vrij snel het idee... Ja, maar goed. Ik ben zelf eigenlijk ook nauwelijks opgevoed. Dus uh, ik, wist, ik weet helemaal niet beter. Ja, dat dacht ik ook wel. En denk ik nog dat dat een, een van de oorzaken was. wel, Dat ik zelf uh, op zo'n slordige manier ben opgevoed. Dat ik die slordige manier heb doorgegeven aan mezelf... Oh. Maar ja, dat is geen excuus natuurlijk. Nee. Maar goed, dat, dat kon niet anders. Maar dan ben je wel weer... Op een gegeven moment ben je weer over, ben je weer over, je, over jezelf heen gaan kijken... en is het schrijven ook gewoon weer teruggekomen. Ja, dat, dat was zo belangrijk. En dat, je moet ook niet vergeten dat het cijfer ook mijn middel van bestaan was natuurlijk. Dat, daar moest ik mijn geld mee verdienen... En dat is ook een zekere. Dat geeft een zekere wil om te schrijven ook. Hè? Gewoon boodschrijven. Wat dat betreft, daar ben ik nooit helemaal een boodschrijver geweest, maar waar niets op tegen is. Anders, er kunnen ook de mooiste dingen uit voorkomen. Maar dat, ja, het geld moest ook ergens vandaan komen. Ja, en ik, ik was toen even redacteur bij de bezig bij, in die moeilijke jaren. En daar las ik dus alleen maar manuscripten van anderen. En dat, daardoor dacht ik ook zo, ja, maar ik moet zelf weer. Ik uh -huh. moet niet mijn tijd voldoen met manuscripten van anderen lezen. want dat, dat, Ik ben geen kantoorpik, wat dat betreft. Uh -huh. Maar is toch ook een beetje, ik zit daarover na te denken... want je zegt, van er was een moment dat ik ook dacht... Van, ja, er moet een breuk komen in je leven, in je bestaan, in je werk. en Er moet misschien wel iets gedoemds zich, zich, zich, zich voltrekken... Maar het feit dat jouw schrijven, wat ook blijkt uit dat prachtige verhaal... James Dean en het verdriet dat je net voorleest, dat het ook iets heel erg, dat heeft iets terloops. Ja. Alsof het er ook zomaar staat, alsof het er ook altijd geweest is. Dat het het, het, het zouden wat dat betreft new Yorker verhalen kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ja. Er komt toch ook een moment in je leven dat je denkt... dat kan ik en dat kan bijna niemand. Dat heb ik nooit gedacht. Dat kan bijna niemand. Wel, dat kan ik. Dat kan ik. Dat kan ik in ieder geval. Uh, een, een, een aardig kort verhaal schrijven. En ik, uh, New Yorker, die je nu noemde, is altijd een soort voorbeeld geweest. Uh, van een blad waarin hele goede, korte verhalen verschenen is. Dat, dat was een soort wortel voor mijn neus. Ik dacht, een, een van mijn dromen in die tijd was... Steven, dat ik ooit een verhaal aan een New Yorker krijg. Dat is nooit gelukt. Heb ik ook nooit een poging toegedaan, zelfs. Thank you. Terloopsheid, dat is, dat is iets wat je niet kunt uh, van tevoren kunt vaststellen. Hè? Dat, dat moet ook terloops. Het, ik, het is misschien een manier van doen, zoals ik überhaupt een beetje terloops leef, soms altijd. En uh, dat, dat moet fris blijven. Hè? Je kunt niet gaan denken: oh, ik kan heel goed terloops verhalen schrijven, want dan uh, is het gebeurd. En dat. Uh, het is steeds opnieuw als ik begin, is het even terloops eigenlijk. Van, uh, een soort, uh, soort schroom moet overwinnen om, om te, te gaan schrijven, überhaupt. En, uh, en altijd met het idee: dat lukt me niet. Het zal niet lukken. Bijna alle verhalen begin ook, zowel romans, met een regel waarvan ik absoluut. Of met een, situatie, eventueel waarvan ik absoluut nog niet weet waar het naartoe gaat. Waardoor ook het ter ze erin blijft. Maar, maar goed, dat is ook zo, want dat weet ik gewoon nog niet. Het ontwikkelt zich al, dat is, ben ik niet de enige schrijver in, maar het ontwikkelt zich al zijn. Soms wordt een gedicht, zo'n eerste regel. Als er meer eerste regels zijn, dan weet je al wel dat het een verhaal wordt. En soms is het een kort verhaal. En enkele keer wordt het een roman. En dat is... Iets wat ik van tevoren niet weet. Maar wel, dat is wel grappig. Want dat zei je uh, uh, een tijdje terug. Dat je die droom hebt gehad. Hè, over, een, uh, dat, over een man neem ik aan. En, en, en dat je denkt, hé, hey, daar moet ik iets mee. En dat, dat, nu het, hè, dat, dat gaat een roman worden. Hij zit nu ergens in, in een huisje aan in, in, in Noord-Frankrijk. Noord dat is... Dat, ja. Dat... Ja. dat is een van de weinige keren dat ik weet... en daarom ben ik ook in blij steek. <laughs> Misschien wel. Dat ik weet... Dat, dit kan niet anders, dit moet een roman worden. Want het, het slaat te, te veel om in een kort verhaal kwijt te kunnen. Uh -huh. En dan moet ik figuren bij gaan bedenken, et cetera, et cetera. Maar eigenlijk, mijn, mijn vorige romans, Satijne Hart... wist ik ook niet dat dat een uh, roman zou worden toen ik begon. Ik dacht ook op zijn hoogst aan een kort verhaal, eigenlijk. Uh -huh. Liefde in Parijs, dat is een beetje een kort verhaal, eigenlijk... En daarvoor, heel lang geleden, Levensverrukkelijk, ja, dat was bijna een soort poëtische ontboezeming. Hè? Waarvan ik het hele woord roman niet eens uh, uh, aan durfde te denken, eigenlijk. Ook niet wilde denken. Het deed er niet toe. Dat heb ik in drie weken geschreven. Dat ging in één een, in zelden gemoedstoestand door. Wel, maar, het, uh, maar er zijn. Ja, ik, er zijn altijd grote voorbeelden van romankunst. waar je niet aan moet denken. Hè? Dat, dat slaat me uit het veld. Hè? Ook gewoon prachtig korte verhalen. Vestijck was grote korte verhalen schrijver ook. Maar dat waren geen korte verhalen. Dat waren novelles bijna. Hè? Wat ik nu een kort verhaal noem. is echt een... wat in het Amerikaanse short, short story heet. Ja. ja. Is het trouwens nu je tachtig wordt, hè? Dat, wat? Ja, dat, klinkt, <laughs> dat klinkt bijna alsof je in zo'n televisieprogramma zit. dat gewijd is aan, uh, aan tachtigjarigen of zo, zo bedoel ik het helemaal niet. Wat wil je nog doen? Wat wil je nog maken? Wat wil je nog? Of denk je helemaal daar niet over na? Heb je überhaupt eens over nagedacht: van, oh, st, uh, ik ga ooit tachtig worden? of... Nee, dat, uh, dat, uh, dat, dat denk je niet aan. Dat, uh, als je jong bent, denk je er helemaal niet aan. Als je wat ouder wordt, denk je, denk je haal ik de tachtig? Nou, dat heb ik dan nu gehaald. En uh, op weg naar de negentig, denk ik dan mij. Ik, ik vind Henk Hofland een groot voorbeeld. Met zijn werklust. En uh, die is wat ouder, een paar jaar ouder dan ik. Dus ik denk, als ik nou Henk's spoor volg, dan, dan red ik het misschien wel. Maar wat is zijn spoor? Wat is zijn, wat is zijn geheim dan, denk je? Nou, zijn geheim is... Uh, of geheim. Uh, ja, enorme... Schrijflust hè? en een enorme discipline natuurlijk. Hè? Waarbij hij vier columns per week schrijft. En god weet wat hij verder nog allemaal doet. Dat is een soort voorbeeld voor me wel. Ja, en met een zekere regelmaat naar New York gaat en daar in het Chelsea Hotel bivakkeert. En dat ja. Zou dat wat voor je zijn, of niet? Nee, nee. Wat dat betreft heeft hij zijn leven heel regelmatig ingedeeld. Uh, New York en uh, uh, Griekse eiland. En vaste tijden altijd, en uh, dat, dat zou ik niet kunnen. Daar ben ik toch te ongedurig voor. Dat, uh, als ik zou weten, jaar van tevoren, elk jaar zit ik daar en dan zit ik daar. En dan zus en zo. Een soort uitgestippelde baan van je bestaan, dat zou mij een beetje benauwen. <tied> Ik heb steeds minder reislust. Ik, ik, heel, uh, ik voel me erg op mijn plek hier thuis. He, terwijl ik kan naar Baarten, ik kan nog lopen en zo. Maar het, het, de behoefte is niet zo groot eigenlijk. Ik wil ook een beetje in de buurt van mijn werk blijven wel. Ik heb het gevoel dat dat belangrijker voor me is... dan dat ik nu weer in een ander land nieuwe ervaringen opdoen. He, behalve zo'n SPA maand in Parijs... Dat wil ik altijd wel graag doen. Dat heb ik vorig jaar gedaan. En hoop ik uh, volgend jaar ook weer te doen. Waar ga je dan zitten? Nou, dat ligt eraan. Ik, ik, een keer heb ik in, ja, in, in Saint-Germain gezeten. In de buurt daar. En uh, een keer daarna in de Marais. In de Rue des Archives. En volgende keer wil ik in een andere buurt zitten. Maar ik weet nog niet welke. Dan ga je in een hotel zitten? Of, uh... Nou, nee, dan huur ik een appartement. Uh -huh. ja. Nee, hotel, dat, hotel. Ik vind aardige aardig maar niet om een maand of, of zes jaar. je bent toen... Je, dat is, he, na de oorlog ging je naar Parijs. en Je, je, je ja. bent vl, verliefd gebleven op die stad. Wat, wat, wat, wat, wat, vind je, wat, wat vind je zo fantastisch aan Parijs... dat je daar dan gewoon toch elke keer, elk jaar wel weer een maand wilt zitten? Ja, nou, ten eerste herinnert me uh, elke maand... aan uh, elke, als ik daar zit, uh, altijd aan het begin. Toen ik voor het eerst daar kwam in die stad. het leven echt open lag. En alles mogelijk was voor mij. Dat, waar ik ook de poëzie... kwam heel veel poëzie uit me. En zo. En, uh, en het was allemaal nieuw. En het was internationaal. Uh, de kringen waar wij zaten dan. Vijftigers uh, en... Uh, het nou, was uh, ontzettend uh, spankelend en, uh, en dat gevoel, el, elke keer als ik er weer kom, krijg ik dat gevoel enigszins terug. Wel, dat ik iets achter me laat, uh, dat ik iets onbekendste tegemoet ga. Uh -huh. en ik schrijf daar ook altijd veel als ik daar ben en uh, altijd andere dingen dan, dan ik hier zou doen. Wel, ik heb laatst een boekje geschreven, dat, heet, dat heb ik hier afgemaakt. Maar dat is begonnen in Parijs, Het avontuur van X en Y. Dat is een totaal ander verhaal dan ik uh, meestal schrijf. En dat is daar ontstaan. Dat is ontstaan na, na ik een tentoonstelling over Beckett had bezocht in de Pompidou. Wat een prachtige tentoonstelling. Of Samuel Beckett. Ja, Samuel Beckett. Je zei, je zei, je zei het op zijn. ik denk wat u over die je ja. Beckett. Ja, dat mag ook natuurlijk. Dat mag ook, want hij schreef ook in het Frans. Dus wat, was er, wat was er zo mooi aan die tentoonstelling? Nou ja, het is een hele leven, zag je daar hè Alle stukken kon je zien. Op, op een monitor, weliswaar. Als een toneelstukken. En uh, ja, manuscripten hier lagen. En uh, foto's van af, uh, hier als jongetje. En, nou ja, alles. Uh, een heel volledige tentoonstelling. Wat voor, voor een tentoonstelling ooit... In, Beeld van iemands leven kan geven, natuurlijk, omdat er, ja, alle emoties ontbreken aan het, een tentoonstelling, natuurlijk. Het is een afbeelding van iemands leven, maar was het wel heel, heel totaal. En die emoties moest je zelf maar bedenken. En daar is toen dat verhaal ontstaan. Een beetje Beckett-achtig verhaal. Ah, ja, <laughs> wel mooi dat je dan. Inderdaad, gewoon weer teruggezogen wordt die, die tijd in. Terwijl ook tegelijkertijd loop je natuurlijk in het Parijs van nu, dus het is niet alleen maar nostalgie. Het is... Nee, nostalgie is het niet, maar het is een soort hernieuwde zin in het leven of zo. En, uh, Het is alsof het overnieuw kan beginnen steeds daar. Zoals ik het de eerste keer ervoer. in het begin van jaren 50, toen ik daar was, met Rudy, overigens. En. Uh, alles was nieuw en dat heb ik nog steeds. iedere keer als ik dat gevoel. als, als ik die stad uh, binnenkom. Uh -huh. Is je getigheid naar het leven nog steeds even groot gebleven. Als, als toen, denk je? Ja, ja, ja. Iets gecontroleerder misschien. <laughs> huh? Maar de getigheid is uh, nog behoorlijk aanwezig. Uh -huh. Wel, ja. Dat is niet Dat is niet gesleten. Denk je wel eens na voor dood te gaan, of niet? Want vrienden van je zijn natuurlijk zo, hè, Hugo Klaus, om maar eens iemand te noemen. Ze vallen langzaam allemaal om. Dan hoop ik dat je 130 wordt. Maar... Ja, nee, dat, wat dat betreft is het, een, is het moeilijk. Hè? Je ziet veel om je heen wegvallen. Veel vrienden, en zelfs mensen die je niet gekend hebt. Op een of andere manier, die je toch... Je bent opgegroeid, hè? ook al ken je ze niet. Hè? Die tot je generatie behoren en zo. En die is behoorlijk, dat is behoorlijk uitgedund natuurlijk langzamerhand. En dat brengt je wel tot, tot denken over je eigen dood ook. Maar daar kun je niet zo lang over denken. Hè? Want dat is zo'n abstract begrip eigenlijk. Dus, dus, het levert niks op. Je kunt, behalve wat intern uh, gemekker. Misschien van, oh, straks ga ik dood. En <laughs> zo. En, en verder komt het niet in mijn gedachten. Ja, oh, straks zou ik dood. Ja, inderdaad. En misschien he, he? misschien uh, vanmiddag wel, maar misschien over twee jaar. Of, uh, je weet het niet. Het is eigenlijk wat je sinds, sinds je geboorte altijd begeleidt, de dood. Alleen ben je daar natuurlijk, uh, als je jong bent, absoluut niet bewust van. Of Dan speelt het geen rol natuurlijk. Hè, want je zult heel lang leven nog. Eeuwig misschien wel. Maar uh, nu, weet je, nu weet ik beter... Maar ja, dood, dood. Het, het is dat woord, maar veel verder kom ik niet. Nee, laten we even tenslotte nog naar die muur kijken daar. We zijn daar in de hoek van de Kamer begonnen... bij die uh, mooie Franse speelgoedauto... die Willem van Mals en jij van, uh, van straat hebben geplukt. Hier ligt trouwens ook een foto. We hadden het net over Hugo Klaus. Die zit hier nog rechts ja. voorop. Wat is dit voor foto? Dit is een foto... Een groot aantal heren... die lid zijn van een Antwerps gezelschap... de Academie, geheten... en die eens per jaar bijeenkomen. Kijk, dat zie je. Ja, Ramzi Nassar is ook lid van... hand van dit. En nu gewoon doen, Klaus dus. Doen nu alleen de Hollanders op, ja. Wanneer heb jij Klaus voor het laatst gesproken? Nou, dat was... Uh, uh, ongeveer tien dagen voor zijn dood. Hè, toen hij al besloten had... Dat het gebeurd moest zijn, toen heeft hij een aantal vrienden uitgenodigd. Oms de beurt, die dan. Uh, ja, dat dan die dan glasdonk. En wat praten voor zover mogelijk. En, uh, dus daar was ik dan ook. En dat is. Ja, een dag of tien voor zijn dood, geloof ik. Kijk, hier zijn wat foto's. Dit is trouwens een, een, een, een portret van Willem van Malse daar. Hè? Toch? Ja. Een zelfportret. Ja. En daarboven? Ja, daar, helemaal boven is Geert Louwazen, natuurlijk. Die... Fijne man, op wie ik erg gek was. Daaronder, daar links hangen, daar, daar zie je steeds Notenboom, Klaus en ik. bij ben optreden in Brussel. dat werd de drie tenoren genoemd. Is er dan ook nog spraak, sprake van enige concurrentie, of niet? Concurrentie. Nee? Tussen ons? Ja. Nee, we zijn zulke verschillende figuren. Nee, ik heb nooit... Nee, ik geloof ook niet dat zij dat voelde. Zo. Hugo zeker niet. Die was zo van zichzelf. En ik zei, nee, ze, nee er, geen concurrentie. Ja, je, wilt natuurlijk, je doet flink je best, alle drie. Ja. En als jij wat langer applaus krijgt, is dat natuurlijk wel leuk dan de andere. Maar al met al, dat soort concurrentie bestaat niet. Nee, nou, daaronder is Rendra, Indonesische dichter met zijn vrouw Ida. Goeie vriend ook. En daarnaast hangt Eddie van Vliet. Rendra leeft nog, gelukkig. En daarnaast Eddie van Vliet, de Vlaamse dichter. Was ook een goede vriend, ook dood. Johan van der Keuken. En mijn vrouw, toen ze jong was. En nou ja, wat hangt er verder nog? Oh ja, daar, daar links onderaan. Daar is een, uh, sta ik bij een grafsteen, dat is van mijn, uh, van mijn grootvader, die ik nooit gekend heb, die vrij jong gestorven is. En die was arts in Westkapelle in Zeeland. En uh, hoewel die niet gelovig was, want religie is om onze familie. wel in de 19e eeuw was het aanwezig, maar daarna niet meer. Maar hij werd daar toch benoemd tot uh, gemeentearts, door de gemeente Westkapelle. En uh, men was hem dankbaar, zoals je ziet op de gasten. Uh -huh. <laughs> Wie is die jazzmuzikant daar? Dat is uh, uh, Coltrane. Coltrane, ook door Van Malsen uh, ge gemaakt. Ja. Heb je nog wel eens een gedicht over gemaakt volgens mij? Over Coltrane? Nee, over Parker, Charlie Parker, Coltrane niet. Ja, wacht Parker. En dat, dat, er komt ook Bach in voor in dat gedicht. Dat is een ander gedicht. dat is Lullaby for Bebop Baby. Ja, wil je dat er even bij pakken, tenslotte? De, want je hebt net uh, met Gevaar voor Eigen Leven... Die, uh, die boeken van jezelf uit die kast uh, gepakt. Laten we eindigen met, uh, met een paar uh, gedichten, als je het goed vindt. En Lullaby for Bebop Baby. Ja, dat, dat is een uh, gedicht uit 1950, denk ik. Ken je trouwens gedichten van jezelf uit je hoofd? Nee. Nee, ik probeer het wel eens. Er is één gedicht dat ik vaak voor lees, Lamento Geheten. Dat zou ik uit mijn hoofd moeten kennen. En dan heb ik een keer geprobeerd. En dan, bij de vierde regel, ontspoorde ik al hopeloos. Het dus... is een gedicht over jou en je moeder, toch? Ik nou, het niet? nou, dus ja, zo kun je ook. Maar, maar niet alleen mijn moeder. Nee, nee, dat, nee dat snap niet. ik. Maar dat ik weet. Ja, nee, goed, nee, dat kun je niet zo zeggen. Het is meer gedicht over. Te, ja, dat dus je denkt dat alles altijd maar doorgaat in het leven. En op een gegeven moment is het afgelopen. Daar gaat het meer om. Dat credo, wil je dat ook eens voorlezen? Ja, mag ik even ja, gaan ja, zitten? Ga zitten. En dan, dan zoeken we daarna ook die. Uh, ja. Maar dan wil ik ook even die Charlie Parker. Uh, toch. Ik moet even. Ik moet een water. Wacht even. Nee, maar zal ik je anders. Zal ik. Nee? Dan loop ik gewoon even met je mee Dan blijven we gewoon uh, Dit is natuurlijk ook een, uh, een, een, een, een Een lang gesprek Dus dat is ook wel logisch Ik vind nog dat je het langs onder water uh, Doet Dan lopen we hier weer Door die kamer Even Hier staat een kopje Ik sta hier nu. Ook nog een hele mooie tuin. Zit, zit, zit, je, zit je wel eens in die tuin, of niet? Ik zou, als je er niet was, zou ik er nu zitten. Oké, okay, dit klinkt als een, <lacht> uh, als, een, als een. Als een beschuldiging. Ik snap het. Maar misschien is een paar gedichten van jezelf voorlezen. Eigenlijk wel hetzelfde als in een tuin zitten. Toch? Ja, nee, dus uh... Oké, okay, Credo. Dat staat niet voor niks voorin. En dan uh, Charlie Parker uh, gedicht. Oké, okay, neem plaats als je wilt. Dat is ook geschreven volgens mij in zo'n tijd... dat iedereen weer wilde dat er van alles moest met de poëzie. Ja, dit is uit 1950, denk ik. Ja. Dat is een van mijn eerste gedichten eigenlijk ook. En het opent dan ook die verzamelbundel. Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen. Ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen. Ik wil geen water uit de rotsen slaan, maar ik wil water naar de rotsen dragen. Droge zwarte rots wordt blauwe waterrots. Maar de kanten willen het anders, willen droog en zwart van koppen staan. Werpen dammen op en dwingen rechtsomkeerd. En dan gaan we nu op zoek naar Charlie Parker. Weet je waar die, uh, hoe die, uh, wat de titel is? Ja, maar dat staat natuurlijk gewoon achterin. Ja. Toch? Ja, er... kijk, ik hoor je natuurlijk in deze boek ja. totaal de weg te kennen. Maar. We kunnen ook, we kunnen ook overigens, wat ik eigenlijk wel veel aardiger zou vinden. Hier, Chad Baker, 195, die vind ik ook mooi. Oké. Okay. we dat toch? Want Chad Baker, dat is. Dat is heel mooi, die is hier toch uit het raam gevallen. En niet hier, maar uit een. 6 uh... december. Ja, ja dus gedicht is. Er uh, zitten uh, ook in herinneringen aan een toch je in Tsjechoslowakije toen nog geiten, niet lang na de oorlog, een soort school, middelbare schooluitwisseling voor de World Friendship Association, en dat is er doorheen geweven. Oké, okay, ik verder geen uitleg. Zijn stem is een zachte regen, als de kleine voeten van het vreemde meisje op het mollige tapijt, of de muziek die klinkt s'avonds van eilanden in de Moldau waar volleybalnetten gespannen zijn. Voor in zijn mond zingt aarzelend de liefde. Zachte regen, een wolk van muggen in de zomer. De poel met ganzen in het vuile witte dorp... dat zo Russisch aandeed. Kus me. We voeren dagen en dagen. Ik was gelukkig als er stroomversnellingen kwamen. Droevig als de ochtendmist. Met meisjes namen de tent in dreef. Op zijn tong ligt veilig de liefde. Zijn stem is poëzie. Zoals de gladgeslepen geslepen kiezelsteen. De gebroken lijn van potlood op papier. Je ogen die ik lief heb. Kus me. Zachte regen, zeer romantisch aan het raam. Ik strek mijn wapens, ik sta met lege handen. Ik ben een bloederig geraamte. Vul mij me met zachtheid. Met de warme mond van je muzieke lichaam. Ja, dat is toch. Prachtig, weet je wat we doen? Hier. Dit is ook wel mooi. Dit is, oh, dit is Sins Budding. Dat is een. Uh... Nou, ja, ja. Nee, maar dit vind ik wel goed. Dit is toch. Kijk, dit is... je hebt je toen een keer boos gemaakt over. Dat was die tijd dat alle poëzie lollig moest worden. Dat is nu ook weer een beetje het geval volgens mij af en toe. Ja, terwijl dat, uh, Budding dat helemaal niet zo vond. Maar Budding had de lach over zich, ja. um, om zich heen, aan zijn kont hangen. Ook door de droge manier waarop hij dingen voorlas. Dus bijna elk gedicht van hem werd met gelach begroet. En dat... Sinds Budding verwachten veel mensen van poëzie een avondje lachen. Dat is geen vooruitgang, geloof ik. Maar eerder een stap achteruit. Pas als mensen van poëzie helemaal niets verwachten, zullen we het hebben. Poëzie. Dit moet maar eens bewezen worden. Kijk, en dan komt er hierna iets. Dat ik vind, al had je in je leven, en dat bedoel ik echt als compliment hoor, en ook niet ironisch of wat dan ook, al had je alleen dit maar geschreven, was het voldoende geweest. Dat is uit het raam kijken en dan vaststellen. Ontroerend onhandig, zoals faunusauto's die hard rijden. Ja, dat is toch... Weet je ook, wist je ook gelijk, toen je dit gemaakt had, dat het... Nou, daar kon niks voor en daar kon niks achterbij. Nee, dat, dat stond daar gewoon. En dat kon ik ook niet verder gebruiken in een gedicht. Dat was, of, of, het was een gedichtje zelf, eigenlijk. Ja. Het is een soort notitie natuurlijk, iets, iets dat je opvalt. Maar het, het heeft ook iets met poëzie te maken... Maar... Fuinus auto's die hard rijden, ik, ja, ik begrijp nog heel goed wat ik ermee bedoel. Ja. Laat er nog eens wat door als je wilt. Nog, nog een paar gedichten: even kijken. Hier, dit is ook mooi: betere tijden: zomer in de stad. Zomer in de stad. Iedereen maakt zo een beetje een gelukkige indruk. Alles is glanzend warm. Huiden en huizen. Ik eet meer fruit. Morgen word ik veertig en gisteren liepen ze op de maan. Geef vrede en kans en hoop op betere tijden. Ja, dat is de Bezos-tijd, denk ik. Hè? Summer in the city, zomaar is dat. Lees je wel eens je eigen poëzie of niet? Mm -hmm. ja, nou, ik, ik lees veel voor, hè? dus ja, daar lees ik wel veel. Weet je, misschien moet je hiermee. Of je moet niks, je moet niks. Maar misschien is het mooi om... Want we hebben het over zondag gehad, hè? Mm. Zou je met dit uh, zondaggedicht willen eindigen? Dat is een gedicht uit, zie ik hier, 9 juli 1950. Dat is uh, geschreven in Parijs. een klogeerde de Simon Vinkenhoog. Het boulevard Clichy. Dus ooit gepubliceerd in zijn blaadje Blurb. schiet me allemaal te binnen. Zondag. De middagen, de hitte. Middagen onder een kakende zon. Dat de man het café binnenloopt. Nagestaart door een jaloerse agent van politie. En een glas bier in een teug drinkt, Hartkwaal of niet. En de muziek die ontspringt in een voorkamer. Waar een componist naar akkoorden zoekt. Hij is nog jong, zijn haar is lang, als de jeugd, maar kaalt reeds aan de slapen. Ik zie aan zijn ogen dat hij s'avonds schrijft op advertenties waarin meisjes vrienden zoeken. Het bed staat ontredderd achter in de kamer. Misschien ruikt het nog naar brieven onder P9357. Ik loop door de straten die liggen uitgestorven van de warmte. En de dood tikkelt me tot death. Een hond ligt roerloos op het trottoir, Een zwart-wit gevlekte vetvlek. In Hiroshima vond men van mensen afdrukken in het asfalt. Ik zag er foto's van. Het lijken schaduwen. Negatieven die de dood achterliet. Voor ons. Die de dood achterliet voor ons... om op een middag als deze in het licht te houden. Kijk, dat is om Jan met een Panama-hoed op. Laat het niet aan de kinderen zien. Want hij heeft geen broek aan. Hetgeen zeer onbehoorlijk is durfden dit negatief dan ook niet laten ontwikkelen. Uit dit huis bestond een jonge moeder te springen... met het kind in haar armen geklemd. Toen het petroleumstel was omgevallen... waarop ze eten kookte voor een man. Waarom moet hij ook altijd eten, dacht ze wellicht toen ze sprong... en zag dat er geen valzaal was uitgespreid. In Frankrijk schiet men zojuist binnen, preegde monsieur infortuné, bankbediende zelfmoord... En zijn dood werd een krap voor de surrealisten. Soms lachen we en weten niet waarom. Soms wenen we en weten niet waarom. Soms daagt de dood een zotskap. Soms is hij zijn naakte zelf. He tickles me to death. De kalender staat op zondag 9 juli 1950. Hoeveel dagen nog en hoe zal ik ze gebruiken? We zijn in Parijs begonnen, we zijn in Parijs geëindigd. Ja, dat nou is geen betere plek om te eindigen. Daarmee eindigt het derde en laatste uur van het gesprek met Remco Kampert... een bijdrage van de VPRO, eerder uitgezonden in de zomer van 2009. Wim Brans was in gesprek met de dichter, schrijver en columnist... die aan het begin van dit jaar de Gouden Ganzenveer ontving. In juli werd Remco Kampert 83 jaar... Zijn eerste roman, Het leven is verrukkelijk... staat dit jaar centraal in de zesde editie van de campagne Nederland leest. Genoeg reuring dus rondom Kampert. Meer dan verdiend met een dergelijk indrukwekkend oeuvre. Volgende week in deze serie van de VPRO Talent van heel andere orde... als we in Nachtvluchten het twee uur durende gesprek... met acteur, televisiemaker en tekstschrijver Arjan Ederveen herhalen. Het is nu... Twee minuten voor zes en dat betekent dat we bijna toe zijn aan het laatste uur van onze uitzending deze week. Met daarin de eerste aflevering van de themamaand Terugblikken en Vooruitzien. Onze gast, de tekenaar Peter Pontjak, is intussen gearriveerd in de studio en klaar voor een uitvoerig gesprek over zijn leven en werk. En natuurlijk over het thema Terugblikken en Vooruitzien. U kunt van zijn boek Krout, waarvan een derde druk is verschenen... Euh, een van de drie exemplaren winnen die we beschikbaar hebben gekregen van de uitgeverij. En dan moet u even naar onze site. Dat is www.nachtvluchten.fm En daar vindt u dan een knopje. De, en daarop staat Peter Pontiac prijsvraag. En als u daarop klikt, dan uh, komt u uh, uh, bij een formulier waarin u een vraag moet beantwoorden. En als u die goed beantwoordt, dan maakt u dus kans op een van de exemplaren van het boek Kraut. daar gaan we het straks ook uh, uitvoerig over hebben natuurlijk. Uh, Peter Pontjak krijgt uh, volgende week vrijdag in Breda de uh, Martentonerprijs uitgereikt. Die, uh, die is hem toegekend uh, voor zijn uh, totale oeuvre. En uh, nou ja, in dat oeuvre neemt uh, het boek Kraut een uh, belangrijke plek in. Dat dus uh, straks na het nieuws uh, van 6 uur. Eerst uh, zo dadelijk dat NWS-Journaal. En ik zeg uh, tot straks.